Wat shalom. zoeken Sukkot Sameach, een vreugdevol loofhuttefeest. We zijn in een serie begonnen, meer dan een jaar geleden, over het goede nieuws in de Bijbel, in alle tijden. We zijn in de tuin van Ede begonnen, en met een tekst uit openbaring over het eeuwig evangelie. Dat evangelie, dat goede nieuws, is door God altijd verkondigd. Want hoe zou God iets verkondigen dat tegen... Zijn aard is. Zij, hij is ontferming. Hij is liefde. Hij is genadig. Dus Hij is altijd vanuit die karakter. Heeft Hij het goede nieuws aan de mensen gegeven. En um, er waren ook momenten bij dat het nauwelijks te zien was. Zoals bij Abraham, die allemaal dieren had die doormidden gesneden werd, werden. En donkerheid en duisternis, en verkondiging van ballingschap. En, maar uiteindelijk ging er een fakkel op. Die ging tussen die dieren door. En zo is er altijd goed nieuws zichtbaar. We hebben gekeken naar een gezalfde koning. Dit is de laatste drie keer dat we naar het goede nieuws hebben gezocht. Uh, bij een koning, koning David en Salomo. Een gezalfde koning leidt de gemeenschap tot het dragen van vrucht. Shalom, heelheid. En toen hebben we gekeken naar Amos, de profeet die heel anders... Te werk gingen alle profeten voor hem. En God liet door Amos zien dat hij ook wel eens boos kon zijn. Een boze geraakte God vertelt waarom de heelheid wijkt. Zijn boosheid diende dus ook het evangelie, omdat hij de mens niet weg wilde hebben uit die heelheid. In ballingschap hebben we daarna gekeken hoe Jeremia tegen de tijd van dat het koninkrijk vervallen is en in ballingschap weggevoerd wordt. Hoe Jeremia een brief stuurt aan ballingen. En dat dat de eerste keer is dat God eigenlijk door middel van een brief of een boek of hoe dan ook zich tot ballingen wendt. Dat is een keerpunt in de geschiedenis. Tot dan toe was dat eigenlijk nog niet gebeurd en daarna gebeurt dat alleen nog maar. In ballingschap voorziet God in geschriften die onderwijzen over de weg terug. Dus even een korte samenvatting van de vorige keer. Want het was best wel nieuw voor mij ook toen ik dat voorbereide. Van, um, hey de profeten, zoals die opgetreden hadden in het koninkrijk Israël, die zijn er nadien ook nog, maar op een andere manier, namelijk op schrift. En dan treden er andere profeten op die visioenen krijgen. Zoals Ezekiel, die een enorme, grote openbaring krijgt van God, die uit het noorden optrekt. En, en hij ziet die raderen en die gerubiem en God zoals eigenlijk nog nooit iemand in de geschiedenis dat gezien had. En Zacharia met zijn visioenen die ons tot de dag van vandaag uh, ja, voor problemen stelt. Omdat we, ja, het moeilijk is om die te begrijpen. En als we die nieuwe visioenen, die apocalyptische profetie, naast de Torah houden, hebben gezien is er een evenwicht. Dus die nieuwe visioenen worden heel bewust gegeven, ook aan de ballingen, op schrift, om naast die Torah te houden, om, ja, om te leren. Om onderwezen te zijn. En om te leren onderscheiden. Uh, dan is het dus het niet zo... Vreemd dat we nu goed nieuws krijgen van een schriftgeleerde. Want het goede nieuws is op schrift gegeven. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? En Ezra die uh, heeft daarover nagedacht. Als de ballingschap uh, uh, begonnen is dan weten uh, we uit Jeremia dat is tijdelijk. 70 jaar spreekt hij over. En er zijn twee momenten die aan te wijzen zijn als hoofdmomenten van terugkeer naar Juda. En dat is onder Zerubabel en Ezra. Ezra, dat is een beetje de vraag, was hij nou een hoge priester of een schriftgeleerde? Want hij kwam uit een lijn, hij had het hogepriestelijke bloed. Dus hij kon zo naar Jeruzalem gaan en zeggen van uh, hou eens even hier, uh, ik ben er. Maar hij wordt een schriftgeleerde. Hij neemt een afschrift van koning Artaxasta mee. Zoals Zerbabel 70, 80 jaar eerder, een afschrift van koning Kores had. Maar voordat Ezra trekt naar Jeruzalem, is hij bij de rivier de Ahava en roept een vasten uit. En dan trekt hij naar Jeruzalem en zodra Nehemia zich bij hem gevoegd heeft en de muren hersteld worden, is er een Torah-herstel in Jeruzalem. Dan gaan we langs die punten nou, ik heb ook even een schemaatje gemaakt, want deze periode is um, uh, ja, een beetje nieuw voor ons. We hebben vaak um, uh, de verhalen voor deze periode kennen we wel uit de kinderbijbel en zo. En daar hebben we ook veel mee gedaan in uh, christendom, in theologie, in, in de kerk en overal waar we maar kwamen. En um, uit deze periode uh, weten we wel iets over die 70 jaar, die terugkeer van Zerub Babel... En de profeten Zacharia en Haggai die komen daar. En die treden op aan het begin van, koning, van de regeringschap van koning Darius. En die, die namen die hebben we ook wel gehoord van die koningen. Die Medo-Persische koningen. Maar we zijn vooral bij deze periode gebleven. En daarna wordt het heel, ja, een beetje moeilijker. Hier, dat, dat groene streepje is koning Ahasveros. Dat is uh, als Esther met hem trouwt. Dus dat is in die periode geweest. En dan komen we... Bij grijzere streepjes Ezra en Nehemia. Nehemia kennen we natuurlijk. Maar Ezra, wat weten we daar nou van? Een beetje een, een periode waar wij niet zoveel mee konden. Het is ook vlak voordat de zogenaamde stille periode aanbreekt. Hier ergens heb je Malachi, dat streepje heb ik er niet neergezet. Maar dan breekt er een stille periode aan, zogezegd. En als je een, een, een tijdlijn opzoekt van bijbelse gebeurtenissen in een, in een doorsnee bijbel, waar ze dan in staan, dan zie je dat het uh, daar heel, heel leeg is. Op deze periode, totdat uh, Jezus geboren wordt en hij optreedt. Dan nou komen er ineens weer een heleboel streepjes te staan van gebeurtenissen. Dan is Petrus' en Paulus die. En dan zie je weer een heleboel gebeurtenissen ontstaan waar we weer heel erg van onder de indruk zijn. Maar hier is een heel stille periode. En die wordt ingeleid... Door dit. Ezra en Nehemia. Wat is nu het goede nieuws... dat daar weer klonk? Het is een opvallende tijd... en het is ook opvallend dat onder die koningen... u ziet daar die kleurige streepjes... die Medo-Persische koningen... dat die eigenlijk aan het hoofd staan... van het herstel van Juda. Dankzij hun woord... kon het herstel plaatsvinden... kon de tempel herbouwd worden... En was er een veilige plaats voor het herstel van Juda. En Ezra, we hebben het net al gezien, kon aanspraak maken op uh, het hoge priesterschap. Maar die gaat niet hier naar Jeruzalem als de tempel herbouwd is. Hij blijft in ballingschap. En al die tijd houdt hij zich bezig en studeert hij Torah. En de apocalyptische profeten, Ezekiel, Jeremia en Zachariah... En uh, Daniel, die treedt hierop, 5.16. Dan krijgt Daniel zijn visioenen. En al deze apocalyptische profetieën, daar is Ezra mee bezig. En de Torah, en hij houdt dat naast elkaar. En hij gaat daar heel diep in. Totdat hij weet, het moment is aangebroken, ik ga terug. Maar dan niet om het hoge priesterschap op te eisen. Dit zijn zo wat kenmerken van... Uh, het herstel van Juda. Het gebeurt dus onder de regie van de Medo-Persische koningen. Uiteindelijk veilig achter Jeruzalems muren als Nehemia de muren herbouwt. Is dat een beeld van de eenheid van Israël. De eenheid van het volk. Die weer als een man staat en bescherming vindt achter de muren. Alle steentjes dragen zogezegd bij aan die eenheid van het volk. Maar zonder Davidische koning. De Messias is er nog niet. En daar is iedereen zich heel goed van bewust in die tijd. En het is dus een profetische stel. Het herstel is nog niet volledig. Omdat die koning er nog niet is. Ezra, in plaats van een priester te zijn, wordt een schriftgeleerde. In plaats van dus heel letterlijk van die Torah uit te gaan en gewoon naar Jeruzalem te gaan. En ze zeggen, ik ga, die, ik ga daar weer optreden als hoge priester zoals mij geleerd wordt door de Torah. Doet hij een stapje terug. En verdiept zich in de bedoelingen daarachter. Om van daaruit te kunnen putten en onderwijs te kunnen geven. Zodat anderen, andere priesters wel tot hun doel kunnen komen. En kunnen uitvoeren wat letterlijk de bedoeling is. Die beweging zie je daar een beetje. We gaan lezen uit Ezra 7 en 8. Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Arthasasta, dat is Ezra 7, vanaf vers 1. De koning van Perzië kwam Ezra... De zoon van Siraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkiah, de zoon van Salm, de zoon van Zadok. Wie was Zadok? Hoge priester. Hoge priester, wanneer? De tijden van David. De tijden van David, exact. En toen waren er een heleboel priesterlijke takken en families. Maar er was er maar eentje die slaagde in de roeping voor een priester. En dat was die familie van Zadok. En daarom vinden we in Ezekiel weer profetieën over die tak die sadokitische priesters, dat er nog weer beloften zijn voor die priesters in de eindtijd. Maar deze man is dus Ezra, die komt uit ballingschap voor het herstel van Juda uit de goede lijn. Zo gezegd. De zoon van Achitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, Merayot, Zeraya, Uzi en Buki en Abizuah, de zoon van Pingas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aharon, de hoofdpriester. Het geslachtsregister van Ezra, waar komt hij vandaan? Hij trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de Torah van Mozes, die Yahweh, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht. ...omdat de hand van Yahweh zijn God over hem was. Een schriftgeleerde bedreven in de Torah van Mozes. En hij heeft in de eerste hoofdstukken, de eerste zes hoofdstukken beschreven... ...hoe Zere Babel terugkeert, de, ja, de man uit het zaad Davids... ...die koning zou kunnen zijn over het herstelde koninkrijk. En hij heeft het allemaal zo bestudeerd en op een rij gezet... En het optreden van de, priester, de profeet Zachariah en Haggai. En hoe de tempelbouw hervat werd en voltooid. En nu is het dan zover dat hij terugkeert. Hij heeft gewacht op het juiste moment. Hij is bedreven in de Torah. En in, in, die, in die profeten, die Zachariah, Ezekiel, Daniel. Hij weet het allemaal. Hij heeft gewacht op het moment dat er een ingang is bij deze Medo-Persische koning. En dat hij hem alles geeft dat hij nodig heeft om terug te keren. Niet als priester, maar als schriftgeleerde. Omdat hij dus begrepen heeft dat het goede nieuws in ballingschap... Ja, een soort verandering is. In een keerpunt in de geschiedenis. Niet meer de profeten, maar de geschriften zijn belangrijk geworden. En hij is ervaardig in geworden en een schriftgeleerde geworden. We hebben vaak een negatieve bijklank aan het woord schriftgeleerde... ...omdat die in het Nieuwe Testament nog wel eens wat negatief benaderd worden. Maar dat was toen ook nodig in bepaalde gelegenheden. Maar het woord schriftgeleerde is niks mis mee. Waren wij maar wat meer schriftgeleerd. En wat is nu het goede nieuws van een schriftgeleerde? Hij krijgt een afschrift mee van koning Artasasta. In vers 27 krijg je Ezra's reactie op dat afschrift en op het moment dat het nu tijd is om te gaan. Zijn conclusie, nu hij in ballingschap is en op het punt staat om terug te gaan. Geloofd, zei Yahweh, de God van onze vaderen, die het zo in het hart van de koning heeft gegeven, om het, het huis van Yahweh dat in Jeruzalem staat aanzien te geven. Hij heeft mij goede tierenheid bewezen bij de koning, zijn raadgevers, en alle machtige vorsten van de koning. Ik vatte moed, omdat de hand van Yahweh, mijn God, over mij was. En ik riep uit Israël familiehoofden bijeen om met mij mee te trekken. En dan krijg je die hele lijst van namen. Die gaan we maar niet doorheen. Mag u thuis doen. Vers 15. Ik bracht hen bijeen bij de rivier. 8, vers 15 is dat. Bij de rivier die naar de Ahava stroomt. En wij sloegen daar voor drie dagen ons kamp op. Wat betekent dat, Ahava? Weet iemand dat? Liefde. Liefde. Zou daar een betekenis achter zitten? Zo'n Hebreeuwse naam in het inballingschap? Zou dat betekenen dat Ezra daar bewust zijn tenten op zet... Zoals in de Torah ook gebeurt. Als daar een, een plaats is uh, in de woestijn waar iets gebeurt, iets bijzonders gebeurt. Dan roept Mozes een naam uit. Dit is hier gebeurd. Zal het hier ook gebeurd zijn. Waar Israël in ballingschap bij elkaar gebracht wordt. Alle familiehoofden, alle levieten, alle priesters, Iedereen die mee optrekt. En, en, en uh, Ezra die wacht nog een periode totdat iedereen zich erbij gevoegd heeft. Om in die band van liefde, die eenheid van Israël, als een familie op te trekken, naar herstel. Toen stuurde ik uh, Eliezer, Ariel, Shemaya, mooie namen, El Nathan, Jarib, El Nathan, Nathan, Zacharia en Masulam, familiehoofden en Jojarib en El Nathan, die inzicht hadden. En ik gaf hun een bevel voor Ido, het hoofd in de plaats Kasifja. Ik legde hun woorden in de mond om te spreken tot Ido, zijn broeder, en de tempeldienaren in de plaats Kasifja met het verzoek ons dienaren voor het huis van onze God te brengen. Kijk hoe gestructureerd die te werk gaat. En zij brachten ons, omdat de goede hand van onze God met ons over ons was. Een verstandig man uit de nakomelingen van Machli. Oh ja, natuurlijk, dat was die goede timmerman van toen en toen. Nou, weet ik niet hoor. De zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serebja. Met zijn zonen en zijn broers, achttien man. Nou, goede club. Die moeten we erbij hebben. En Hazabja en met hem Jesaja uit de nakomelingen van Merari, met zijn broers en hun zonen twintig man. En van de tempeldienaren die David en de vorsten aan de Levieten hadden gegeven voor de dienst, 220 tempeldienaren. Ze werden alle met name aangewezen. En wanneer staan ze daar nu hè, bij, die, bij die rivier de Agava op het punt om terug te keren? Een klein stukje terug in 7 vers 7. Ook sommige van de Israëlieten en van de priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters, de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Artasasta op naar Jeruzalem. En Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. Dat is een beetje lastig om dat nu goed te vinden. De kalenders lopen dan al een beetje door elkaar. In principe is de kalender van de Torah gerekend op de eerste maand, de maand Nisan. Dat dus de uittocht begonnen is, de maand van de peesagmaand. Maar hier hebben we te maken van het zevende jaar van de koning. De koning uit de Sassa wel te verstaan. Dus een kalender uit het uit ballingschap, waarop gerekend wordt: dit zijn de jaren van de koning. Maar wanneer is dat begin en wanneer is het einde? Een beetje lastig een, of hier een andere kalender of hier met een andere kalender te maken hebben, of met de Torah kalender Dus Ezra heeft ons een hint gegeven. Toen zij um, daar bij de rivier de Ahava waren, en dan gaan we weer terug naar het achtste hoofdstuk, vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier de Ahava een vasten uit. Om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons. Voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Waar is die verootmoediging? Waar leert ons dat iets over? Waar brengt ons dat? Teshuvah, ja. Absoluut. Terugkeer. En nog meer. Waar, waar gaat het over? Verootmoediging. Wanneer moeten we ons verootmoedigen? Als je voor de rechterstoel stoel staat. Ja, als je voor de rechterstoel stoel staat. Op grote verzoendag. Kan het wezen dat we hier te maken hebben met een maand de zevende maand, de feestmaand, volgens Torah, in het najaar? Omdat er nu grote verzoendag gevierd wordt. Zoals op de tiende dag van de zevende maand het geval wordt. De eerste dag van de eerste maand. Bezuinedag. En uh, dan gaat die roep uit tot de En op de tiende dag een vasten. En dan? Loofhuttefeest. Waar gaat Loofhuttefeest over? De tocht door de woestijn, Terugkeer naar het beloofde land. Thematisch klopt het als een bus. En dat zien we ook in... Even nu versen, even kijken. Vers 31, 8 vers 31. Vervolgens braken wij op van de rivier de Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. Dus na dat vasten, op de tiende dag, gaan ze op de twaalfde dag. Ze hoeven niet per se te wachten op loofhuttefeest, want ze zijn toch nog onderweg naar Jeruzalem. Maar goed, die twaalfde dag gaan ze op weg naar Jeruzalem. En de hand van onze God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijanden en van de over op de weg. En wij kwamen in Jeruzalem en wij bleven daar drie dagen. Vers 36. Vervolgens gaven zij de wetten, de wetten van de koning aan de stadhouders van de koning en de landvoogden van het gebied aan deze zijde van de rivier. En die verleenden hun steun aan het volk en het huis van God. Dus dan komt Ezra aan met alles wat hij meegenomen heeft, alle mensen, alle voorwerpen en het hele gedachtegoed, want hij was getraind in de Torah en in die vreemde profeten met die rare visioenen. En dan zegt hij: "Kijk mensen, ik heb hier wat meegenomen van de koning. Deze koning is toch God aangesteld voor het herstel van Juda. En wij mogen onder zijn regering het herstel meemaken." Want weet je wat die koning zegt? En dat staat dan in Ezra 7 weer, vanaf vers 23. Het gaat, eerder gaat het over financiële dingen en uh, ja, uh, praktische en, en, en, en politieke zaken. Maar nu spreekt de koning Arthesasta. Al wat voortvloeit uit het bevel van de God van de hemel. Moet nauwgezet gedaan worden voor het huis van de God van de hemel. Opdat er geen grote toren zal zijn over het koninkrijk van de koning en zijn zonen. Ja, is een ja. kunt je voorstellen dat Rutte zoiets zegt? <laughs> een van de voorgangers van dat toch mijn Messia. Ja, Kores, Kores. klopt. Ja. In Isaiah 45. In ja, exact. Ja. Zoals Kores ook gunstig gezind was. En, en onder Kores ging Zerebabel naar uh, Jeruzalem. Zo gebeurt nu hetzelfde door koning Atesasta. Ja, Maar waar, waar Kores... die sprak over de herbouw van de tempel... en over het herbouw van Jeruzalem... en het was allemaal goed, gaat u maar. En, en, en Kores wist heel goed dat dat... een nazaat was van die koning van Israël... Sir de Babel. Maar hij was hen goedgunstig gezind... en hij verleende hen die ruimte. Maar daar gaat Atasasta nog een stap verder... In vers 24. Wij geven u ook te kennen met betrekking tot alle priesters en levieten, zangers, poortwachters, tempeldienaren en dienaren van het huis van onze God. Dat het niet toegestaan is hun belasting, heffingen of tol op te leggen. Ze krijgen dus een heel autonoom zelfbestuur in Jeruzalem. En u Ezra, overeenkomstig de wijsheid van uw God die u gegeven is... Stel rechters en gerechtsdienaren aan, die over het hele volk aan de overzijde van de Eufraat recht moeten spreken. Een enorm gebied. Over allen die de wetten van uw God kennen. En aan wie ze niet kent, moet u ze bekendmaken. En al wie de wet van uw God en de wet van de koning niet houdt, laat aan hem zorgvuldig recht worden gedaan. Of ter dood... Of ter verbanning, of ter verbeurdverklaring van zijn bezit, of tot gevangenschap. Tjonge, jonge, jonge. Die koning die zegt dus: van, Ik zie in Ezra een man, die, die, waarin de wijsheid van God is. En ik geef hem alle ruimte. En God is met hem, deze schriftgeleerde. En hij krijgt alle ruimte. En hij bouwt Jeruzalem op. En hij bouwt het herstel op van de Torah. En wij weten er maar zo weinig van. Ezra de priester die kiest ervoor om schriftgeleerde te zijn. Want hij weet in het leren van de schriften. Vinden we de bedoelingen van God. En komen we tot, tot het punt waar we toen waren in Israël. Onder de koningen, de Davidische koningen. Toen de profeten tot ons spraken. Nu hebben wij die geschriften nodig om daarin geleerd te worden, onderwezen te zijn zodat we kunnen onderscheiden. Wat toen de profeten voor ons deden, uit de sasta regeert van 464 tot 424, before common era. Um, die getallen zijn niet exact, dat is allemaal natuurlijk. Uh, ...berekend door ons westerse wetenschap, zo gezegd. En wij hebben teruggekeken vanaf het jaar nul en dan terug. En jaren gaan soms, jaartellingen gaan soms door elkaar, dus er kan een jaar meer of minder zijn. Het zevende jaar van de koning staat hier letterlijk in de tekst. De eerste maand. Dat is dus de zevende maand in de Bijbelse kalender. En bij, tijdens Soekot gaat Ezra weg... We hebben een exacte datum. De twaalfde van die maand. Vlak voor Soekat. Als we dat vergelijken met Daniel. Hoofdstuk 9. Vinden we daar een heel interessant gegeven. Ezra wist natuurlijk heel goed. Dat Daniel opgetreden had in, het, in ballingschap. En dat Daniel geprofiteerd had. ...over het herstel... ...dat er uh, ja, een bepaald beginpunt zou zijn... ...waarop een woord uit zou gaan van de koning... ...en dat dan 70 jaarweken... ...in gang gezet worden... ...profetisch gezien. En dat is... Uh, ...in Daniel 9... ...waarin Daniel het gebed... ...bidt... ...voor de schuld van Israël... ...vanwege die, die er is... ...en waarom... Zij in ballingschap zijn gegaan. In 9 vers 19. Heren luister. Heere vergeef. Heren slaar acht op. En doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Breng terug. Breng ons terug. Doe ons terugkeren tot u. Doe ons optrekken naar het beloofde land. Dat gebed wordt dus verhoord op het moment dat Ezra gaat. Met een bevel van de koning. En terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel. Dat is vers 21. Die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks, omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen. En hij sprak met mij. En in vers 24...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 Tenminste, ik heb dat zo vaak tegengekomen. Sere Babel gaat terug, want hij heeft een bevel van koning Kores. En dan moeten we gaan rekenen. Maar het kan ook heel goed dit moment zijn van Ezra. Om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Tot op Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62. Dat is 69 weken. Pleine grachten zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.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 Noem eens opzoek in het Hebreeuws. Vestigen. Of bevestigen. Vastzetten. Eén week lang. In, of ja, dat lang staat er niet. In die ene week. Kun je ook vertalen. Die zeven jaar. Halverwege die week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En daar houdt die profetie op. Dat laatste stukje van dat vers. Dat zie je in het Hebreeuws. Dat dus, staat niet meer in dezelfde. Literaire structuur als die 70 weken profetie. Dus die gruwelijke vleugel die zal een verwoes, uh, waarop een verwoester zal zijn, enzovoort, dat hoort niet direct daarbij. Indirect natuurlijk wel, want dat staat wel in die context. Maar hier houdt die 70 weken profetie op. Heel die 70 weken profetie was bedoeld om dat ene punt aan te wijzen: dat er een verbond gevestigd gaat worden, versterkt gaat worden, opgezet gaat worden. Op de helft van die zeventigste week. Nou, dat is dus gerekend 486,5 jaar. Als Ezra op die datum vertrekt, het zevende jaar, de eerste maand, bij Jom uh, Troua, het woord uitgaat om terug te keren. Dan kunnen we dat zo terugzien dat dat dus 457 BCE is. Reken maar 4,64 min 7. ...is 457. En als we daar... ...486 jaar... ...ja, dan moet je een beetje moeilijk rekenen. Maar dan kom je dus precies uit... ...op zag ...in het jaar 30. Exact. Hoe is het mogelijk? Waar kennen we dat jaar van? Drie keer rijden. Drie keer rijden. Nu weten we ook van Yeshua's dood. Niet exact welk jaar het geweest is. Niet, ik bedoel, wetenschappelijk gezien. Dus, weer, we kunnen er een jaar voor zitten of na zitten. We weten het niet. Maar goed, we hebben het hier over een profeet die een dit verkondigd heeft. En zelfs de wetenschap weet dat Daniel voor het jaar nul geschreven is. De Joden weten het ook. En die hebben gezegd, de tempel... Die Is niet in 506 hersteld, want dan, uh, dan kom je veel te gemakkelijk hieruit. Die hebben gezegd dat is 100 of, of 130 jaar later gebeurd, dus uh, in 380 voor Christus of zo staat in de Talmud. En er staat dus bij: uh, ga alsjeblieft niet rekenen hiermee, net alsof ze iets verborgen willen houden, zij hebben uh, een heleboel. Kennis bewaard over de Messias die wij niet hebben en zouden moeten weten. En daarom hebben we hen ook nodig. Maar ik vind het heel bijzonder. Dit is een bijzondere ontdekking. Want toen ik um, vroeger uh, Tim las... Uh, de laatste bezuin en heel die serie van die profetieën en uh, hoe die 70ste jaarweek nog in vervulling moet gaan, toen was ik helemaal onder de indruk. En het was helemaal gebouwd op het feit, ja die zere babel die ging terug en dat was door kores en er ging een woord uit om te doen herbouwen en dat is ook gebeurd in 516. Helemaal geconcentreerd op die periode. En dat is berekend, dat heb ik letterlijk gelezen, want Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins hebben zo'n boekje uh, geschreven om de theologie zeg maar duidelijk te maken achter die romanserie. En daarin staat dus, het is berekend dat dat precies klopt. Van 538 totdat Yeshua sterft is precies 486,5, min 3,5, 483. Omdat dat 69 weken zijn. Nou, hoe klopt dat? Zo, dat knap. We hebben net gezien dat als je in 457 begint, dat je precies op 486,5 uitkomt in dit jaar 30. Hoe kun je dan op 483 uitkomen als je daar begint? Ja, maar het is berekend. Ja, ja, dat is wel makkelijk. Laat dan zien hoe. Ja, maar dat is heel moeilijk, want dan heb je een gat hier en een gat daar. Ja. Wat er zo mega belangrijk is hier, de Torah. Ezra was bedreven in de Torah als een schriftgeleerde. Maar niet alleen die Torah van Mozes, maar ook die apocalyptische profetieën. Die visioenen. En hij liet zich daardoor sturen. In evenwicht en dan kwam evenwicht in, wat hij, in hoe hij dacht en hoe hij hiermee bezig was. En hij werd daardoor geleid naar die Torah... en hij werd een vaardig schriftgeleerde om die te onderwijzen. En in plaats van om letterlijk hoge priester te worden in de tempel... wat hij zo had kunnen doen, want hij had de papieren of de bloedlijn... in plaats daarvan zegt hij nee, ik doe een trapje terug... dat betekent niet dat die hoge priester niet belangrijk is... want wat die hoge priester doet in zijn dienst in de tempel, is ook onderwijs, is ook Torah. Maar Ezra doet bewust een stapje terug. Want voordat wij aan die bedoelingen voorbij gaan, moet er een, een, een, een volk zijn, een, een, een groep mensen die zich bezighoudt met het bestuderen van de schrift. was zijn overtuiging. Zodat zij de bedoelingen duidelijk konden houden. En, en voor ogen konden houden waarvoor het bedoeld was. Zodat zij de priesters konden onderwijzen, als zij de praktijk zouden doen in de tempel, dat ze het koosje zouden doen, zodat de bedoeling eruit zou blijken. Want in al die profeten, wat er misging vroeger in het Koninkrijk Israël, was dat, ja, die offeranden die werden wel gebracht, en die feesten werden wel gevierd, maar de bedoeling werd niet geraakt. En daarom moeten we daar ons ja, soort tegen beschermen. En daarom treedt Ezra een stapje terug en wordt een schrift geleerd. En het is nog legitiem ook, want de koning die beveelt het. torah -studie. De koning die zegt letterlijk, jullie moeten studeren in die Torah. En iedereen die dat niet doet, die moet je straffen. Nou ja, ik zeg het even heel plastisch. Maar je moet ervoor zorgen dat het volk opgeleid wordt in de Torah. En dat zij daarna gaan leven. Want daarin is wijsheid. Een heidense koning die dat zomaar ziet. En wat Ezra dan doet in Jeruzalem... is een hervorming van de synagoge. En dat lezen we in uh, Nehemia. Nehemia 8 en 9. En dat begint met de zevende maand. En nu zitten we weer in Jeruzalem. Dus nu kunnen we weer vanuit de Bijbelse kalender denken... Dat is dus de maand van het Loofhuttenfeest. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, de Torah, het onderwijs van Mozes, die Yahweh Israël geboden had. Ezra, de priester, bracht de Torah voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betreft in staat was en haar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Op Yom Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betreft in staat waren en haar te luisteren. Dus de kinderen die uh, waren in de crash. <laughs> of in de kindernevendienst. De oren van heel het volk waren gericht op het boek van de Torah. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging, de bima, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Shema, Anaya, Uriah, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand, Padaya, Misael, Malchia, Hassum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. Een mooi hoofdstuk, hè? Als we daarbij zijn. Israël teruggetrokken uit ballingschap. En Ezra die daarop staat en de wijsheid van Yahweh heeft. Om de Torah te leren. En Ezra loofde Yahweh, de grote God... En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor Yahweh ja, met het gezicht ter aarde. Wat een toewijding. En dan een hele lijst namen. Onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor. Uit de Torah van God. Ze gaven uitleg. En verklaarden de betekenis. Zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Ezra, de priester en schriftgeleerde. En de levieten, die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor Yahweh uw God. rouw dan niet en huil niet. Want heel het volk huilde. Toen zij de woorden van de wet hoorde. Ja, als je de Torah gaat lezen en, en dat vergelijkt met je eigen leven, dat is om te huilen. Maar was dat de bedoeling van de Torah? Om tot huilen te komen als je de Torah leest? Want we leren onszelf kennen als niet kloppend met de Torah. Want we zien een verschil. En dat doet ons schrikken en dat doet ons huilen. Ja. Dat we het niet leven door hem en door het woord. Wat daar staat. Maar de Torah is niet bedoeld om in rouw te leven. De Torah is Sorry? Om te leven. Om te leven. Als een schepping van God, als een levende, als een schepping van die levende God. Een kind van hem. In vrijheid. In ongebondenheid. Om het slavenjuk van Egypte van ons af te schudden. En te beseffen dat we koningskinderen zijn, die optrekken met hem. In het leger. Exact. En als we dan zien, ja dat klopt niet, maar we gaan ons leven hervormen met wat we zien. Dan is dat een vreugde, want we mogen wandelen als een schepping van God die tot, die tot zijn doel komt. De vreugde die wordt geboren uit het kennen van de Torah. En daarom gaan dus die mannen rond hier onder de Israëlieten en zeggen, jullie moeten niet huilen. Het is een tijd van vreugde. We kennen de Torah weer. En ja, het is wat moeilijk als we onszelf daarin weer spiegelen. Maar we moeten kijken naar wat God bedoeld heeft met ons om daarna te leven. En zo, nu wij Yeshua kennen uit het Nieuwe Verband, uit de Evangelie, zien wij daarin natuurlijk in ultieme zin Yeshua. Een weerspiegeling van Yeshua als we de Torah lezen. Want die vervulde het doel van God volkomen. En dan zien we Hem ook wandelen op aarde in de Evangelie, in het Goede Nieuws. En dan kunnen we ons daarna conformeren naar Yeshua en naar de Torah, omdat die hetzelfde weerspiegelen. Verder zei Hij tegen hen in vers 11, ga Eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze here. Wees niet bedroefd, want de vreugde van Yahweh, dat is uw kracht. Amen. Waar had hij dat vandaan? Het Zacharia. Zacharia had het onderwezen. En Ezra bedreven als hij was, wist hij precies. Nou, en het wordt feest. Een grote feestmaaltijd een vrijwillige maaltijd zoals ook in de hazen. in familie samen zijn, in vreugde. En de Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, niet huilen, want deze dag is heilig. Wees niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En dan kan het loofhuttefeest zijn, het feest van vreugde. De verzoening waarvan wij hebben geleerd op Grote Verzoendag, die is reëel. God wil de mens verzoenen met zichzelf. En we mogen daarin wandelen, we mogen de vreugde hebben dat we verzoend zijn met hem. En daarom ziet het Loofwittefeest ook uit op die tijd, als wij in onze vernieuwde lichamen werkelijk volkomen verzoend zijn met God. En daarom moeten we vreugde bedrijven, omdat we dat uitzicht hebben... En mogen geloven dat wij zijn geschapen, nu al, van binnen, zoals we dan zullen zijn. Als Yeshua terugkomt en we in een vernieuwd lichaam op aarde zijn. Hervorming van de synagoge, de vreugde van de Torah. De synagoge bestond al vanaf koning Jozefat. Jozefat had de priesters en levieten erop uitgestuurd in heel zijn koninkrijk Juda om de Torah te onderwijzen. Dus die waren toen al uh, in de, naar de steden gegaan en naar de dorpen om de mannen bij elkaar te halen en de vrouwen om samen Torah te studeren. Maar nu Ezra die hervormd had, en hier wordt de synagoge geboren zoals we hem vandaag nog kennen. Maar de synagoge wordt zodanig hervormd dat we daarin tot het doel kunnen komen om een schriftgeleerde te worden. Ezra die is dus bezig met de hervorming. Synagoge heet trouwens van oorsprong Beit HaMidrash. Het huis van zoeken. Zodat je samen kunt komen om te zoeken naar het onderwijs. En om getraind te worden. Een getraind schriftgeleerde. Eindredactie van de Torah wordt door Ezra gegeven. De Torah zoals die toen bekend was, was waarschijnlijk uh, in drie delen. Delen uit Genesis... Exodus, Leviticus, nummerie als een geheel en Deuteronomium als aparte onderdelen in feite. En Ezra die brengt dat bij elkaar en die legt er de eindredactie in. Met de wijsheid die hem van God gegeven is, is hij in staat om de Torah zo samen te stellen dat hij het aan de volgende generaties kan meegeven om te bestuderen. Dus in zijn tijd wordt die eindredactie vervuld en wordt, vindt de Torah zijn vorm zoals die dus nu ook nog steeds bij ons bekend is. En hij eh, legt daarin in die Torah een driejarige cyclus. En in deze traditie door Ezra of zijn volgelingen worden ook eh, stukken uit de profeten erbij gezocht om ernaast te lezen. En hij is hiermee bezig om de Torah dus zo door te geven dat het evenwicht er ook in is. Torah, profeten. En in een driejarige cyclus, niet te snel. En het was bedoeld, hebben we de vorige keer bij stilgestaan, om als ballingen onderweg te zijn naar het herstel. Nou zullen wij dan niet dat wat Ezra ons gegeven heeft gaan gebruiken? Doen we hier al in de gemeente? Ja, ja, onderweg naar herstel. Maar je moest dus weten hoe moeilijk dat is om met die driejarige cyclus bezig te zijn. Hoeveel tegenstand er is. En waar gaat het, in, waar gaat het om? Om een zegen, om de vreugde van Yahweh. Maar als, als wij de driejarige cyclus lezen zoals die in de tijd van Ezra tot stand is gebracht, dan vinden de joden niet leuk en dan vinden de christenen niet leuk. Om het even heel plat uit te drukken. Maar wanneer mensen gaan roepen dat het complex is, krijgen we ook altijd een beetje de kriebels. En uh, het is nu zo dat wij vinden en in de wetenschap ook weten dat deze driejarige cyclus er is. En bedoeld is om te bestuderen door Ezra en zijn leerlingen. En daar vinden we dus in de Bijbel boeken die er ons leren. En een koninklijk geschrift van een Medopeërsische koning die ons hierin stuurt. En dan denk ik ja, dat is iets moois om wat mee te doen. En we doen het hier ook en we hebben er ervaren er de zegen door. En het is bedoeld om als ballingen onderweg te zijn naar het herstel. In navolging van Yeshua. Die gezond is in de plaats van Mozes. Die Israël wel, wel tot de grenzen van het beloofde land bracht. Maar als mens niet in staat was om ze in het beloofde land te brengen. Er was een ander bij nodig met de naam Yeshua. Begrijp de bedoeling en uitleg voordat je als gemeenschap naar de letterlijke uitwerkingen van gaat. Wat Ezra doet is hij is een bedreven schriftgeleerde. Om het volk te onderwijzen om te wandelen in de Tora zoals het bedoeld is, zowel priester als leviet als gewone burger. Torah-studie volgens Ezra's redactie, is essentieel voor de weg terug uit ballingschap. Schriftgeleerden, in de letterlijke zin van het woord, profetisch voor Saddukitisch priesterschap in het Messiaanse Rijk? Ik zet het als vraag neer, ik weet het niet. In de, in de lijn van de, het Goede Nieuws hebben we dus gezien dat het Goede Nieuws van Ezra uh, ons leert om de schrift te leren tot herstel van de gemeenschap. Amen.